Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël neemt maatregelen om bij toekomstige militaire acties zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen. Een speciale officier gaat bij elke gevechtseenheid daarop letten. Ook wordt het gebruik van witte fosfor in dorpen en steden beperkt. De stof wordt bij militaire acties gebruikt om een rookgordijn te leggen, maar kan ernstige brandwonden veroorzaken. Israël neemt de maatregelen naar aanleiding van eigen onderzoek naar de actie eind 2008-begin 2009 in de Gazastrook tegen Hamas. Daarbij vielen honderden burgerslachtoffers. Een rapport over het onderzoek en de nieuwe strategie is ingeleverd bij VN-topman Ban Ki-moon. Twee kleinere thuiszorginstellingen zijn gestraft omdat ze onvoldoende zorg bieden... Cura Domestica in Boksmeer en Hanimelli in Enschede mogen van de inspectie geen nieuwe cliënten meer aannemen... en ze moeten een deel van hun activiteiten overdragen aan andere organisaties. Cura Domestica en Hanimelli zijn al een paar keer gewaarschuwd omdat hun thuiszorg onder de maat was. Volgens de inspectie deden ze te weinig om de kwaliteit te verbeteren. Het personeel is onvoldoende geschoold en ervaren en er is onvoldoende controle op de medicatie. Een zorginstelling in Hasselt stond dezelfde straf te wachten, maar die ging onlangs failliet. Golfer Tiger Woods is nog steeds de bestverdienende sportman ter wereld. Ondanks zijn rustperiode van vijf maanden na onthullingen over buitenechtelijke affaires verdiende hij vorig jaar 90 miljoen dollar. Volgens het Amerikaanse blad Sports Illustrated is dat 10% minder dan het jaar daarvoor. Verreweg het meeste geld krijgt Tiger Woods van sponsors. Door de negatieve publiciteit raakte hij er wel een paar kwijt, maar hoofdsponsors als Nike bleven hem trouw. Op twee in de ranglijst van Sports Illustrated staat tennisser Roger Federer. En op drie golfer Phil Mickelson. Zij verdienden allebei ruim 60 miljoen dollar. De best verdienende voetballer is Lionel Messi van Barcelona. Die staat met 44 miljoen dollar op nummer 6. Het weer, veel bewolking en lokaal valt er wat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS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 CFFM in Zandvoort. En jij bent erbij. GFM.